Eerst een klomp met het NOS-journaal. Studentenorganisaties naar aanleiding van een onderzoek van het tv-programma De Monitor. Daaruit blijkt dat universiteiten en hogescholen soms veel te positief zijn over de kans op een baan. Zo zouden psychologiestudenten te horen krijgen dat bijna 90% van de studenten binnen anderhalf jaar een baan heeft, terwijl dat in de praktijk veel lager ligt. Als de voorlichting niet verbetert dreigt minister Bussenmaker in te grijpen. Ze kan bijvoorbeeld de instroom beperken bij opleidingen waar de kans op een baan klein is. Bij een veiling in Nuremberg in Duitsland hebben kunstverzamelaars een flink bedrag neergeteld voor schilderijen van Adolf Hitler. Voor 40.000 euro kochten ze 16 aquarellen en tekeningen van de dictator. Volgens het veilinghuis zijn alle werken authentiek. Het handelen in schilderijen van Hitler is toegestaan in Duitsland. Kunstwerken met hakenkruizen of andere nazi mogen niet worden verkocht. De carnavalsoptocht in Roermond die voor morgen staat gepland gaat niet door. In verband met zware windstoten heeft het KNMI voor morgen waarschuwingscode geel ingesteld voor de provincies Friesland, Noord-Brabant en Limburg. De carnavalsoptocht in Roermond is afgelast omdat bij harde wind en windstoten de kans groot is dat praalwagens omwaaien. De Ajax-supporter die bij de wedstrijd Ajax Feyenoord een pop ophing die Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer moest voorstellen, heeft een stadionverbod gekregen. Dat zegt Ajax tegen de NOS. Voorafgaand aan de klassieker werd de pop met een koord om zijn nek opgehangen met een t-shirt waarop de naam van de keeper stond en het rug nummer 1. De dader werd gepakt toen hij het stadion verliet. Vermeer zegt dat hij al het een en ander heeft meegemaakt en dat hij er niet meer van staat te kijken. De klassieker eindigde uiteindelijk in een 2-1 overwinning voor Ajax. Het weer, de zon geschijnt geregeld, maar er zijn ook wolkenvelden en een enkele bui. Het is 8 tot 10 graden. Vanavond neemt de wind toe. Morgen is het zeer onrustig en ontstuimig en nat. De dagen daarna is het rustiger. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen... Ja, ik zou deze afslag pakken, want verderop staat namelijk een file. Prima. Uh, uh, nee, ik denk er bij de volgende. Oké. Okay.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 Alvast melden dat er flink gescoord wordt in de wedstrijd die vanmiddag van half drie gestart zijn in de Divisie. Daarover straks veel meer bij CFM. In de derde en laatste uur van Zandvoort op zondag. Welkom terug. En je is de slets en lost in music. En wat gaan we nog meer in uur drie allemaal doen Albert-Jan? Om kwart over vier luisteraars is het de tijd voor Pit Report. Ondanks het feit dat de uh de Formule 1 in de winterstop bezig is... Uh, is er natuurlijk altijd wel nieuws uit de wereld van de Formule 1. Dat om rond de klok van kwart over vier. Half vijf uiteraard, het dier van de week. En die luistert naar de naam Flint. En het gedicht van de dag, ja, het heeft alles te maken met muziek. Dus dat uh, komt goed uit. Dus het gedicht van de, de dag heeft uh, muziek als centraal thema... En uh, wat verder nog ter tafel komt. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. Ik zeg, de tafel is groot genoeg bij ZFM, dus er past heel wat op. Toch? Helemaal. Zo is het, hier is Nicky Jam in El Perdón. Ik werd voor mij. was verliefd maar Ik CFM, die dansen van geluk. Jawel. Deze twee platen achter elkaar. Als eerste Nicky Jam en El Perdon, Gevolgd door de somerhit uit Turkije van de afgelopen jaren, Robert John. Dat was Chris Cap en een Englishman in New York. CFM, Race Radio, Pit Report. En daarmee is precies kwart over. Vier geworden zijn is tip op tijd voor het Formule 1 nieuws. De Formule 1 gaat op 7. De kans is groot dat Formule 1-auto's vanaf 2017 worden uitgerust met een extra veiligheidsbeugel rond de cockpit. Dit ter bescherming van de coureurs tegen bijvoorbeeld rondvliegende onderdelen. Zowel de internationale autosportfederatie de VIA en de als de Formule 1-teams streven er naar extra veiligheidsmaatregelen al na komend seizoen te introduceren. Ieder ongeluk is er één te veel, dus de veiligheidsmaatregelen die genomen worden zijn in principe goed, al dus Jos Verstappen. Het, de hoofd het hoofdprotectiesysteem, genaamd Allo... komt eruit te zien als een ringvormige beugel... die boven de helm van de coureur uitsteekt... en is volgens de via de beste optie... uit een reeks van onderzochte mogelijkheden... om de veiligheid te verbeteren. Al sinds de dood van Aiton Senna in 1994... is er vanuit de coureurs een roep om betere bescherming. Afgelopen jaar stak de discussie opnieuw de kop op... Weer op euh, naar aanleiding van het overlijden van Formule 1-coureur Jules Bianchi... en het dodelijk ongeval van Indie-coureur Justin Wilson. De laatste werd aan zijn hoofd geraakt door rondvliegend materiaal. De Formule 1 wil vanaf 2017 overigens alle beperkingen op het doorontwikkelen van de motoren... het zogenaamde tokensysteem opheffen. De verwachting is dat de maatregel de teams in staat zal stellen... de technische achterstand op Mercedes in te lopen. Het tokensysteem wordt eerder ingevoerd als een kostendekkende maatregel... maar schoot in de praktijk haar doel voorbij. Tijdens komend seizoen, dat over een kleine maand begint met de Grand Prix van Australië... krijgen de teams al meer gelegenheid, zogenaamde tokens, om de motoren verder te ontwikkelen. De nieuwe bolide van Max Verstappen doorstaat crashtest... De Formule 1-coureur Max Verstappen kan gerust zijn de STR11. De gloednieuwe bolide, bolide van Scudera Toro Rosso heeft afgelopen woensdag alle verplichtingen, verplichte crashtests doorstaan. Dat liet de Italiaanse team na afloop via Twitter verheugd weten. Missie volbracht. Kadoen. Toro Rosso kan nu gestaag verder met de voorbereiding... op de eerste testsessies in Barcelona... die op 22 februari van start gaan. Vers, Verstappen zelf reageerde tevreden. Er wordt op dit moment keihard gewerkt in de fabriek in Faenza. liet hij weten op verstappen.nl. Vooralsnog ligt alles nog op schema om op tijd klaar te zijn. Ik heb er vertrouwen in dat het gaat lukken. En tot... Ja, ja, ja, ja, ja. Oh, ja. Ik dacht dat je klaar was. Nee, nee, ik heb nog een berichtje. Nou, oké, okay, ga maar dan. Magnussen neemt zitje ziek, over van Brockenpiloot bij Lotus. Kevin Magnussen keert komend seizoen terug op de grid. De 23-jarige Deen in bij de Formule 1-team van Lotus... het stoeltje over van de Venezolaanse pastor Maldonado. De andere rijder bij Lotus is de Britse rookie Joylan Palmer Magnussen was afgelopen jaar nog reservecoureur bij McLaren... waar hij het veld moest ruimen... Voor Stoffel van Doorne. Het onvrijwillige vertrek van brokkenpiloot Maldonado bij het nieuwe fabrieksteam van Renault. heeft te maken met een financieel geschil tussen zijn persoonlijke sponsor, Oliemaatschappij PDVSE. en de leiding van het Franse automerk. De sponsor betaalde ruim 40 miljoen euro per jaar. Dus Magnussen in de Lotus het komende seizoen bij de Formule 1. Dankjewel, Albert Jan. G -G ja, we mogen weer. Hier is Keigal.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 We stole the show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 ik op de zondagmiddag bij CFM Zandvoort. Een hele goede middag en leuk dat je luistert. En hou de radio nog even aan. Albuzo en ik zijn er nog tot aan vijf uur vanmiddag. Jorda trouwens, KAGO en de Show. Zo dadelijk gaan we kijken naar de wedstrijden uit de hele Visie, die vanmiddag om half drie gestart zijn. En krijg je daarvan de eindstanden. Na een lange val, klim jij weer uit de dal. Kijk naar de tijd die komen zal.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 Naar een antwoord Laat het los, hou je Omhoog. Jawel, de eindstander van de wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. Hebben het over de graafschap tegen NEC? Daar werd het 1 tegen 1. En FC Groningen en houdt drie punten in de Euroborg. Want zij verslaan SC Kambuur met 2 tegen 0. En ja, wat voor De vijf, klapper. De klapper van de dag. FC Utrecht ontvangt thuis PSV. Dus PSV mag in de, ja, de, de revanche-wedstrijd van afgelopen week. Dus kwart voor vijf FC Utrecht thuis tegen PSV. En zometeen het dier van de week. Je neus goed doen, Albert uh, Jan? Ja. Ja, hè? Anders e valt hier eraf, hè? Dat weet je. Even je neus recht zetten. Even je neus recht zetten. Jorikutters, Taggers en I Wonder why. We hebben aandacht voor Red Dier van de Week. Deze week, Flint. Flint is een prachtige kater van ongeveer vijf jaar oud. Hij is erg verlegen en moet even aan je wennen voordat je mag aaien. Omdat hij zo verlegen is, komt hij niet snel naar vreemde mensen toe. Hierdoor is het lastig voor hem om een nieuwe baas te vinden. Als je, door deze als, hij, als je door deze verlegenheid heen weet te kijken... dan zal je zien dat hij eigenlijk best lief en leuk is. Flint zoekt daarom een baas die hem begrijpt, hem de ruimte geeft... en tijd uittrekt om hem te laten wennen aan zijn nieuwe omgeving. Flint is heel graag buiten, dus een huis met een tuin... waar hij lekker in het zonnetje kan, van het zonnetje kan genieten, zou voor hem ideaal zijn. En uh, als u die foto's zo ziet op de app van ZFM... dan zegt u van, ja, Flint uh, ziet er zo leuk uit... En wie geeft deze liever dan een eigen mandje? En waar verblijft Flint dan? Flint verblijft in het Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Kijk ook even op de internetpagina van het dierenthuiskennemeland.nl. .dierenthuis want ook Flint verdient een thuis. Dus ga voor Flint of de andere leuke dieren... naar het kennen met aan de Keesomstraat nummer 5. Zo om kwart voor vijf gaat hij eraan komen hoor. Het gedicht van de dag. I was Told me that I think you alive This guy decides to cry In de studio aan de tolweg 10a is dit uh, CFM. Dus een goede middag en leuk dat jullie allemaal luisteren en kijken. Via www.zfm-live.nl Kun gewoon meekijken in de studio van CFM. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Maar s'nachts is het wel een beetje donker hoor je trouwens. Wel donker. Ja. Wel een beetje donker. Ja. de Whispers en de Rocksteady. Zo dadelijk krijg je het gedicht van de dag van ons. En het gaat over muziek. Ja, maar ik heb eerst nog even een berichtje. Gisteren, en dat heeft alles te maken met Louis van Gaal en Mourinho... dus met de Premier League in, in Engeland. Manchester United, dat bericht wisten wij u gisteren te melden... Manchester United praat met Mourinho. De clubleiding van Manchester United heeft gesproken... met vertegenwoordigers van José Mourinho... over een dienstverband voor volgend jaar. Volgens de BBC-krant en de krant The Manchester Evening News... is de Portugees nadrukkelijk in beeld om Louis van Gaal in de zomer op te volgen... Wat schetst mijn verbazing? Vandaag reageert natuurlijk Van Gaal op dat bericht. Ja? Ik geloof niet dat er al een relatie is tussen José Mourinho en Manchester United... al dus Louis Van Gaal op de geruchten... dat beide partijen al een dienstverband voor volgend jaar hebben gesproken. Zelfs staat Van Gaal nog tot medio 2017 onder contract bij Manchester United. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Ja, Van Gaal ken het <laughs> zeker wel. Hier is Roar. Ja, is zo dadelijk om kwart voor vijf, dan gaat hij beginnen. De klapper van de dag uit de Eredivisie. We hebben het over FC Utrecht tegen PSV. Een andere klapper is het gedicht van de dag en die gaat over muziek. Maar ja, wel geweldige muziek. Je hoort casebo en I like Chopin. En ook het gedicht van de dag bij CFM gaat over de muziek. Ik loop de kamer in en zet mijn muziek aan. Het helpt mij bij het bedenken bij wat ik fout heb gedaan. Ik luister vooral de liedjes met voor mij een speciale betekenis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 Veel teksten gaan over de liefde en de relatieverbrekingen. Het gaat, het gaat dus eigenlijk over dagelijkse dingen. Ze omschrijven gevoelens en wat mensen doormaken. Dit zijn juist nu de nummers die mij het hardst raken. Het liefst zou ik zo'n nummer voor je willen zingen. Zodat ik eindelijk, eindelijk eens tot je door kon dringen.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 De muziek dringt zo tot mij door dat ik erin verdiep raak en verder niets hoor. Al weet ik nu dat ik je niet waard ben, het verandert niet mijn gevoel voor jou sinds dat ik je ken. Shit, ik mis je als een bloem zijn water, als een baby zijn moeder en als een poes haar kater. Luisterend naar de muziek denk ik na: wat nou? als ik opeens weer voor je sta. Wat zou ik je dan vertellen? En welke vragen zou ik jou dan stellen? Ik loop de kamer uit. Ik zet mijn muziek uit. Ik moet je nu leren los te laten. Dat, dat is mijn besluit. Dan bij CFM het gedicht van de dag. Hij was weer mooi, Albert-Jan. Mooi, hè? Dankjewel. Graag gedaan. De liefde voor muziek. De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. Je U weet wel, met zo'n doek en een camera. Olé, olé. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Olé, olé. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Olé.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 Het ging verred, het ging verred, het ging verbazen, goed voor het, ging verlet, het ging verred, het ging voor het, het ging verbasen, het vroeg voor uit, hij wil hij op, hij wil er op, hij wil er op, hij was nu op, dit zoveel vuur, niet zoveel stijl.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 Nee, geen Lucifer natuurlijk, maar passie. Het was de liefde! Het was de liefde! Het was de liefde! De liefde voor muziek, het was de liefde! En ook deze remol van het Groene Woud heeft het, hè? De liefde voor muziek, Albert-Jan. Heerlijk, hè? Ja, heerlijk, hè? Jee, we deden even lekker mee in de studio van CFM. Ja, ik heb nog even een, uh, een berichtje van uh, RTV Noord-Holland. Ga vannacht en morgenochtend niet met een aanhanger de weg op. Noord, uh, het gaat de komende nacht en morgen, zoals u wellicht weet, flink spoken. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor harde windstoten... en de Verkeersinformatiedienst waarschuwt automobilisten... nu om niet met een aanhanger de weg op te gaan. Het risico op omwaaien is te groot. Vooral later morgenmiddag en morgenavond is het link, al dus de VID. De zwaarste windstoten worden aan het kust verwacht... Maar dat is niet waar het grootste risico's zijn. Een stukje verder landinwaarts is het verschil... tussen gemiddelde windsnelheden en de windstoten groter... waardoor de kans op omwaaien een, ook veel groter is. Er worden twee windpieken verwacht. één in de komende nacht en één morgenochtend. Daarna wordt het even rustiger, maar vanaf morgenmiddag... gaat, het, gaat de wind weer los. Een gewaarschuwd mens telt voor drie. Hoor de wind waait door de, de bam. Uh, jawel, Code Geel dus... Uh,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 70 hoorde je de single van Sailor. Dat was Girls, Girls, Girls, Girls, Girls, Girls, Girls, Ja, het zit erop voor ons, voor ja. haar. We naderen de klok van vijf uur. Ja, zo is het. Nou... Dat was hem weer voor vandaag. Heb je nog een laatste nieuwtje? Nou, wees voorzichtig. Doe de ramen en alles goed dicht. Want het kan gaan spoken vannacht. Oké, en woensdag er met de Jaren. De Jaren. En uh, ja, tussen 12 en 2 met een nee, tussen 2 en 4 met een special rond de Earth, Wind en Fire. En uh, centraal staat het classic album. Uh, gratitude van Earthman and Fire met vele live uh, uh, stukken erin. Dat tussen 2 en 4 op woensdagmiddag tijdens de vinyljaren. En ook nog een aanrader, woensdagavond van 8 tot 10, Heartbreaker. Heartbreaker? Collega Willem Bruist gaat uh, een 2 uh, uur lang echte Heartbreakers draaien. Allemaal live op uw lokale zender ZFM. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan en een fijne zondag. Don't Dag. Don't doei doei.